Publiceert. Ik wens je heel veel succes en heel veel plezier met het stemmen van de stellingen. Dames en heren, kijkers thuis, luisteraars thuis, we gaan weer beginnen met het tweede deel van dit verkiezingsdebat. We hebben net wat door de zaal gelopen en een aantal mensen vinden dat het wat pittiger moet. Nou, dat gaan we dus nu doen. Maar eerst nog een constatering vooraf. We hebben alle verkiezingsprogramma's goed bekeken, op een rijtje gezet. We hebben alle stemwijzers bekeken. En er zijn een paar zaken, daar hoeven we niet meer over te praten. Daar zijn alle partijen het roerend over eens. Er zijn zes dingen die gaan de komende tijd in Goorden absoluut gebeuren. Daar is geen discussie meer over. Het eerste punt. Je moest niet slapen. Nee, het komt nu. We zijn allemaal amateurs, dus er gaat iets fout, geloof ik. Nou, dan mag ik misschien even de gelegenheid uh, waard nemen om uh, nog even aan de lijsttrekkers hier te vragen of ze, als ze het woord nemen, echt heel goed in de microfoon willen praten. Want we horen dat het ja. achterin toch niet allemaal uh, te verstaan is. Dus als je iets wil zeggen, trek de microfoon maar gewoon naar je toe. En dan hoop ik dat iedereen het uh, kan horen. Het eerste waar alle partijen het over eens zijn, dat hebben we straks nog wel gezien, goerlen wordt de komende vier jaar duurzaam. Dat is een enorm containerbegrip, want als je verschillende partijprogramma's gaat vergelijken... ...dan blijken er toch nog wel behoorlijke verschillen te bestaan in de manier waarop men dat wil bereiken. Van grootschalige energieopwekking op de bakertand tot kleinschalige initiatieven. Maar we willen in elk geval met elkaar duurzaam worden. Ik denk dat dat al een hele mooie basis is voor een nieuwe coalitie. Het tweede waar we het allemaal over eens zijn is... ...dat de bakertand in zijn geheel bij Goorlijk moet blijven. Dus we gaan niks verkopen aan Hilvarenbeek. Het tweede waar we het over eens zijn... Het derde, en daarna kunnen de, alle mensen die van VoWAP en andere sportverenigingen zijn rustig naar huis gaan. VoWAP, GSBB, VVV Riel en de hockeyclub MHC krijgen de komende periode kunstgrasvelden. Dat is allemaal al helemaal duidelijk. Daar zijn alle partijen het over eens. Het vierde waar we het allemaal over eens zijn, Goorle blijft zelfstandig. Er is een enkele partij die daar nog wel een kritische vraag over stelt. D66 vindt dat de samenwerking die er nu is nog eens kritisch bekeken moet worden. Maar Goorland moet zelfstandig blijven. De vijfde waar we het allemaal over eens zijn. In Riel moeten meer huizen komen voor ouderen. Er is één partij het pak die heeft niets gezegd... Er moeten meer huizen voor ouderen komen. Maar we moeten duurzaam bouwen. Leeftijdsbestendig bouwen. Dat ik goed zeggen. Maar dat, dat is zo. En tenslotte, wat er ook gaat komen... ...in de komende periode, er komt een fietspad naar Gilsen. Heb ik, heb ik nou iets tot gemeenschappelijk verklaard... ...waarvan jullie zeggen, nou, dat is niet zo. Hier zijn we het allemaal over eens. Allemaal over eens. Dan, dan, niet. De VVD is het er niet mee eens. Um, Dames en heren, mogen we even... Dat is een beetje, uh, Wil is een beetje te sterk uitgedrukt... ...maar als je zegt... Uh... ...allemaal kunstgasvelden, dan horen daar ook nog uh, eurotjes bij. En daar zullen we het toch ook nog een keer over moeten hebben dan? Nou ja, maar daar, daar kom ik nu op, daar kom ik op. Want ik heb natuurlijk mijn oor te luisteren gelegd bij onze onvolprezen wethouder Financiën. En die heeft mij uitgelegd het verschil tussen investeren en de jaarlijkse kosten. Dat heeft hij vooral ook gezegd voor de SP en de arbeiderspartij. Die moeten niet denken dat als 1,6 miljoen niet naar de dorpsraad gaat... ...dat dan 1,6 miljoen aan de moeten kan. Dat is het verschil tussen investering en jaarlijkse kosten. Weet ik nou precies. Maar die heeft tegen mij gezegd, vraag nou al die lijsttrekkers ook eens even, voor welk, want het komende jaar hebben we anderhalve ton over te besteden. Ja, erop drie ton. Dat is vrij te besteden. De rest moet u, nou dus deze wethouder, moet u andere dingen in gaan leveren. Bent u er nou allemaal bereid om ook het geld beschikbaar te stellen voor al deze vijf dingen? Ja, nou zie ik de eerste al terugkabbelen. Nou... Je zegt zo makkelijk dat we anderhalf ton opklimmen tot drie ton in uh, 2022 uh, overhouden. Maar er hoeft maar iets te gebeuren in die begroting. En dan is het geld weg. Hè? Als er uh, straks meer uh, ambtelijke krachten ingezet moeten worden. en we gaan dienstverband aan. dan is een ambtenaar kost gemiddeld. nou, roep is wat. Uh, 70, 80.000 euro. Dus we, we zijn zo weg uh, met die uh, anderhalve ton. Dus het, het is een ja. beetje, beetje voorbarig om nu al te zeggen van... Uh, uh, hoe willen jullie dat besteden? Eerst maar eens even afwachten hoe het uit gaat pakken. Nee, maar dan hadden jullie moeten zeggen... dit zijn dingen die we graag willen realiseren als er geld van vrijgemaakt kan worden. Maar nou, jullie hebben ja. allemaal gezegd, dit gaan we doen. Uh, <clears throat> ja, dan moet je ook weten hoeveel... Je gaat investeren, ik, ik uh, weet niet precies, maar uh, ik denk dat er minstens een ton of acht, uh, acht en een half geïnvesteerd moet worden in kunstgasvelden. En die hebben natuurlijk de lasten op de begroting, als je daar de afschrijving van rekent, ja. en de rente. Nou, dan uh, gaat er van die anderhalve ton alweer een aardig stukje af. Maar die acht ton zou wel kunnen bij de anderhalve ton die over is. Maar ik probeer alleen maar te zeggen... Dat is in de toekomst gekeken en papier is geduldig en die begroting kan nog makkelijk wijzigen. Voor we verder gaan. Bert wilde ook nog iets zeggen. Ja, ik wil er even twee kanttekeningen bij maken. De punten die je noemt, daarvan mag je niks zeggen dat wij het allemaal belangrijk vinden. Maar daarmee is de financierbaarheid ervan natuurlijk nog niet geregeld. Het, het tweede punt daarin, het staat ook in ons verkiezingsprogramma. We hebben de afgelopen jaren ervoor gezorgd dat we de financiën op orde krijgen. Daardoor zijn we wel een beetje doorgeslagen door vooral te gaan kijken wat het kost. Maar te weinig wat het oplevert. En ook in deze discussie... Hoort dat onderdeel erbij. Als je, als je ziet wat je kunt verdienen met investeringen in duurzaamheid, dan denk ik dat de betaalbaarheid vrij makkelijk valt te realiseren. En ook, ook bij kunstkastvelden kun je zeggen, als je daarmee ervoor zorgt dat uh, buitensport te populair blijft, daar zit ook een stuk winst in. En daar moet ook naar gekeken worden. Daar is, de, daar is de afgelopen jaren, en ik snap het ook wel, toch te weinig naar gekeken. Ik denk dat die discussie even terug moet. Maar zijn jullie bereid die discussie te voeren, want jullie hebben het allemaal beloofd. Dit Gaat er gebeuren, Mario? Ja, wel, ja. Mag, natuurlijk zijn wij bereid om de discussie te voeren. Uh, ik heb zelf eens even gekeken met mijn zoon, want die, mijn zoon de voetballen ook. Nee, rek ja, het maar voor, ik voor, Mario. Mario was eerst aan de Sorry, Mario. Dankjewel. Uh, natuurlijk moet je die discussie voeren en je moet je een heleboel dingen afvragen. Een van de vragen, wanneer je dus kijkt naar de sportvelden, is de vraag die je altijd moet stellen: hoeveel is sport je waard? En hoeveel betekent dit voor de sociale cohesie, wat betekent dit voor preventie, voor de sociale samenhang, voor de vrijwilligers. Dus dat is een rekensom die je niet altijd kunt maken, maar iedereen voelt in zijn onderbuik dat wanneer je investeert in sport, je dat goed doet voor de samenleving, dat je voorkomt dat op een later stadium mensen op een andere manier of geïsoleerd raken of hulp of ondersteuning nodig hebben die vele malen duurder is. Dus soms moet je ook het lef hebben. Om wel goed na te denken daarover en je af te vragen wat sport waard is. Maar dat is dadelijk ook met een stukje cultuur, wanneer het over Jan van Bezouw gaat, precies hetzelfde verhaal. En uh, die vragen moet je zelf stellen en daar moet je keuzes aan verbinden. Maar die discussie ja. moeten we dus aangaan. Maar is het Pag bereid om die keuze te maken? Want het is een mooi verhaal, maar je hebt gezegd dat we het gaan doen. Ik heb, we hebben gezegd dat wij wanneer uh, bij sportvelden dat, daar, uh, meer, uh, uh, dat er meer kunstgrasvelden nodig zijn uh, of dat er een uitbreiding van grasvelden nodig is, dan gaan wij ervoor. Dus ja. dat is mijn antwoord, ja. ja. En Corné? Ja goed, ik was, ik was aan het vertellen, ik had er eens even naar gekeken met mijn kinderen, met twee zonen voetbal ook. En dan zag ik dat voor ABGSB daar 96 teams op die, op die kleine hoeveelheid velden voetbalt. En dat is gewoon een ontzettend hoge bezetting. Dus ik denk als we sport willen stimuleren, en dat willen wij in ieder geval als CDA, want dat is toch een stukje, ook een stukje verenigingsleven, jeugd met elkaar bezig laten zijn. En dan moet ik dan de wethouder gelijk geven. Ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. Ja, dan moet je daar ook wel geld voor durven vrijmaken. Dus ook CDA's daartoe bereiken? Ja. Ja? Oké, okay, dan gaan we nu echt... Laatste. Ja, alle, alle punten die wij genoemd hebben in ons uh, in onze verkiezingsprogramma, daar staan wij ook achter en die proberen wij ook uh, te realiseren. Wij zijn niet de partij, die we nou dingen gaan beloven. Samen zeggen, Fietspad uh, van Gils, vinden wij waardevol. En als dan een strijk in de raad komt, dan gaan we zeggen, ja, dat doen we niet. Kijk, en over het uh, begroten, meneer uh, Zwaans. Heel de jaren dat ik uh, in de raad uh, zit, wordt er heel klap begroot. uiteindelijk de uiteindelijke cijfers houden we elke keer... Uh, Nee, nee. Een miljoen of meer over. Nou, nou, net. nou de laatste panel nog. Een uh, toevoeging doen, want we doen net alsof de gemeente het helemaal uh, in zijn eentje moet financieren. Maar ik hoorde uit Riel al geluiden van, nou wij uh, gaan met uh, grondwerken overheen en dat doen we wel gratis. En uh, hè, we zorgen dat er allemaal mensen uh, mee uh, een, fonds, uh, een fonds maken, noem maar op. Dus je kunt denk ik in samenwerking, kun je ook heel veel doen. Dus we moeten niet net doen alsof de gemeente alles in zijn eentje hoeft te betalen. Dat is Als we een beetje creatief waarom, zijn. Dat is de reden waarom ik zei, we moeten het dan nog wel over de euro's hebben. Precies. Ja. Goed, Goed. Maar, maar het is nu helder. Ja, ik vind het een aardige discussie, maar we zijn nog lang niet klaar hè. We krijgen alle stellingen nog, dus we gaan zo meteen verder natuurlijk hè? Ja. Um, Ik wil nog even zeggen... Jure gaat zometeen nog even uitleggen hoe het gaat met de stemmen met de telefoon. Zeker. Mensen thuis kunnen dat dan ook doen. De lijsttrekkers ja. die mogen het heel gemakkelijk met blauwe en uh, rode bordjes doen. Uh, rood voor oneens, blauw voor eens. Maar liever niet meteen nadat de zaal gaat stemmen. Liever even wachten, want we willen het een beetje onafhankelijk van elkaar hebben. Dus Jure, jij legt nog even uit hoe dat het ging. Want blijkbaar hebben heel veel mensen hun telefoon even uitgezet. Ja, zo. zeker. Johan Rood is oneens, hè? <laughs> Ik had daar nog niks van begrepen, wel, maar bij deze... Maar zeg het bij je. Ja? Oké, okay, ja. top. Ja, want ik kan me inderdaad voorstellen, we hebben natuurlijk 20 minuten pauze gehad... en ik kan me best wel voorstellen dat je dan heel eventjes je telefoon weglegt... en dat je even vergeten bent hoe het nou allemaal weer werkt. Inmiddels, als ik op het scherm ga kijken, zijn er 96 mensen ingelogd op de... 102! We hebben de... Nou, we hebben een mijlpaal bereikt inmiddels. Kunnen we er 115 van maken, mensen thuis in de zaal? Ik hoop het wel. Wat moet je doen als je mee wilt doen? Nou, Zorg er in ieder geval voor dat je een apparaat bij je hebt waarmee je op internet kunt. Dat kan zijn een laptop, een tablet of je mobiele telefoon. Ja, we gaan voor de 150, hè? Oké, mooi. Ga daarmee naar internet. Dat kan via Google Chrome, Safari, Firefox of Internet Explorer. En ga daarmee naar de website kahoot.it. K-A-H-O-O-T.it. Daar krijg je de mogelijkheid om een nummer in te vullen. En dat is het nummer wat hier nu in beeld staat. 822... 5, 6, 8, 5. Vervolgens vraagt Kahootje om een gebruikersnaam te kiezen. Dat kan werkelijk waar elke gebruikersnaam zijn. Maakt in principe niet zo heel veel uit welke dat is. Druk vervolgens op enter en dan zit je in het spel. En dan gaan we nu toch echt beginnen met de stellingen en daarover het stemmen daarvan. Nou, hoe het stemmen in zijn werk gaat, dadelijk zal in beeld en hier op het scherm de stellingen één voor één in beeld komen. Op het moment dat de stelling zichtbaar is, heb je 30 seconden de tijd om te stemmen. En dat kun je doen door op het rode vlak te drukken als je het oneens bent met de stelling. En op het blauwe vlak te drukken als je het eens bent met de stelling. Nou, inmiddels zitten er 131 mensen in het spel. Ik denk dat we kunnen beginnen. Nou, maar ik wil de eerste stelling. Eén een vraagje nog, wil misschien. Willen jullie de bordjes wel eventjes een tijdje omhoog houden dat wij het kunnen noteren? Ja? Oké. Okay. De eerste stelling. Meer bouwen voor senioren Vraagt erom dat de gemeente zelf grond koopt Meer bouwen voor senioren Vraagt erom dat de gemeente zelf grond koopt Eens of oneens Nu de lijsttrekkers 121 mensen, 123 mensen vinden dus dat de gemeente een actief grondpolitiek moet voeren omdat ze anders niet kunnen garanderen dat er voldoende huizen voor senioren worden gebouwd. En nu en de lijsttrekkers. Hé, hey, wat is het nou? Uit de uitslag is gebleken dat 80 mensen het met de stelling eens zijn en 49 mensen het met de stelling oneens zijn. 132 samen. Ja. En de lijsttrekkers? Wie is het oneens met de stelling? CDA, P van de A, SP zijn het, on, zijn het eens met de stelling, andere partijen niet. Daar gaan we direct over praten. Tweede stelling. Alle nieuwbouw in Goorle en Niel moet levensloopbestendig zijn. Alle nieuwbouw moet levensloopbestendig zijn. Even wachten, even wachten, even wachten. De tweede stelling is op de, dat is alleen, het CDA vindt dat niet alle woningen stendig moeten zijn. Alle anderen vinden van wel. Derde, Voorle moet vooral inzetten op woningen in de sociale sector. Ja. Uh, weet je nog wat net de voor- en tegenstemmers waren van ja. twee? Ja? Want ik heb het niet gehoord. Ja. Alleen Corné was. Ja, nee, nee van de zaal, van de stemmers. dat weet ik niet. Is het niet nee, geweest? 81 voor, 51 Nee, de tweede. 51 eens, 53 oneens. 52. Er zijn dus mensen afgehaakt inmiddels. Niet echt, hè? Daar zijn ze gelijk over. Interessant en de lijsttrekkers. Op Cornena vindt iedereen. Nee. Twee niet. PAC en CDA vinden dat ze niet vooral moeten inzetten op woning in de sociale sector. Interessant discussie voor straks. De volgende. De Tilburgse weg blijft in richtingsverkeerd. Ik pak hem al over. Ja, als je Nee, ik laat het nog. Uit blijft, 83% dat... vindt dat het één richtingsverkeer moet blijven, 46% niet. En dan de lijsttrekkers. de SP en D66, vinden dat het niet één richtingsverkeer moet worden, alle anderen blijven bij hem mee. Sorry, Arbeiderspartij ook. Wij vinden dat het moet blijven. Drie, ja, blijft ja, het blijft richtingsverkeer. Heb je die gewoon niet? De volgende stelling. De volgende stelling. De Tilburgse weg tussen Kalverstraat en Kloosterstraat wordt autovrij. 58%, 59% vindt dus dat die Tilburgse weg daar autovrij moet worden. 68% vindt van niet. De lijsttrekkers. Waarom kan dat niet? Dan leg je Tilburgse weg. Da Dames en heren, er staat een aantal stemmen, sorry hoor. Dus niet percentages, stemmen. Ja, moet volgens mij zijn kloosterplein in plaats van kloosterstraat uh, wil. Dat moet zijn kloosterplein in plaats van kloosterstraat. Want dus de uh, straat en de Toelbeursweg ook niet op aan de nou ja, Klootjesstraat. De bedoeling is helder. Ja. Drie, partijen, drie partijen vinden dat niet. De overige vinden dat wel. Dus Pag, D66 en de SP vinden dat die niet autovrij moet worden. Nee, dat hij auto, autovrij moet worden. Anderen vinden dat niet. Ja. Het lijkt wel een CDA-congres. De volgende seniorenwoningen moeten niet in het centrum, maar in andere wijken worden gebouwd. 21% is het met die stelling eens, 107% is er niet mee. 107 stemmen zijn er niet mee eens, en alle partijen vinden dat dit een, een stelling is waar ze het mee oneens zijn. De volgende. De parkeergarage moet een blauwe zone worden. Ik snap het niet. Het Nee? Er moet een blauwe zone komen in de parkeergarage. Nee? Dat wil dus zeggen dat je daar maar twee uur mag staan, hè? Daar gaat het om. Ja, dan wel. De parkeergarage moet een blauwe zone worden. 44%, 44 stemmen vinden dat het moet 86 mensen vinden dat dat niet moet En bij de lijsttrekkers zijn er de SP, de arbeiderspartij, LRG en D66 die vinden dat het een blauwe zone moet worden Anderen vinden dat niet De volgende In plaats van de tuin komt er in het centrum een ander parkje in plaats van de tuin komt er in het centrum een ander parkje. Daar komt Ja, dat komt ook. Ja. Ja. 63, 64, de stemmen staken, dat is niet zo bij de lijsttrekkers. Alleen uh, de VVD vindt dat er niet per se een tuin, een, een ander parkje moet komen in het centrum. Dan zijn we bij de volgende. De maximumsnelheid op de A58 bij Goorle moet omlaag naar 100 kilometer. wel kunnen verzoeken in de provincie Het is allemaal je het als het je moet hebben. Het als je Alleen, alleen het CDA vindt dat de snelheid niet omlaag hoeft. Jij rijdt zelf overal 180. Alle anderen vinden dat hij naar 100 kilometer moet en de zaal is verdeeld. 1761. Hij rijdt zelf overal 180. Dan de laatste uit deze serie. Over de rechte heide komt één, ook voor rolstoelers, toegankelijk fietspad. Een ja. Ja. Ja. De lijsttrekkers. Er zijn drie partijen, namelijk D66, LRG en het CDA die vinden dat er zo'n fietspad moet komen. De anderen vinden dat niet. En een overduidelijke meerderheid van de zaal vindt dat er zo'n fietspad moet komen. Dat was een eerste rij van tien. En daarover gaan we nu met u en met de lijsttrekkers in debat. Het grond aankopen. Ik stel voor, dames en heren, dat wij eerst eens even hebben over hallo, even over de grond aankopen. Ik herinner me dat ik in het... het verkiezingsprogramma van het CDA las, in het verkiezingsprogramma van het CDA las ik, er moet, de gemeente moet een actieve grondpolitiek voeren, want anders hebben we geen stem ten opzichte van de projectontwikkelaars. Dat was aanleiding voor deze stelling. Kun je die nog eens even toelichten, Corné? Ja, zeker wel kan ik dat toelichten. Um, als je kijkt dat er op dit moment speelt, uh, zowel in Goorlen als Riel is er een ontzettende grote vraag naar met name uh, senioren die seniorenwoningen willen bouwen in verschillende vormen. Maar ook starters. En wij vinden het ontzettend belangrijk dat onze senioren in onze dorpen kunnen blijven wonen. Nu zie je gewoon dat senioren uit Riel, maar ook uit Goorlen vertrekken, naar bijvoorbeeld naar Tilburg. Dat is ontzettend jammer. Maar ook de starters, wij vinden het heel belangrijk dat de jeugd in Goorl en riel kan blijven wonen in onze dorpen. En dat is de reden waarom wij zeggen: jongens, laten we dus wat actiever met die grondpolitiek aan de slag gaan. Uh, de afgelopen jaren heb ik een ontzettend passief beleid uh, gezien. Ik heb er gisteren een vraag over gesteld. Dat vind ik zo ontzettend jammer. Want we missen slagen. En zeker nu na de crisis. Uh, ja, het college heeft de slag niet gemaakt. Uh, die zit nog in de, in de crisistijd, lijkt het. Cornelia, jij vindt dus dat de gemeente eigenlijk zelf projectontwikkelaar moet worden. Hè? Is er nou, nog ergens grond te koop? Nou, dat is een groot woord. Dat is ontwikkelaar moeten worden. Uh, je ziet wat Tilburg doet. Die zegt van, nou, uh, baak het het mag.